Twee uur door Almegens met het NOS-journaal. Een federale rechter in de Verenigde Staten... heeft de staat Massachusetts opgedragen de kosten te betalen... van een seksoperatie voor een moordenaar. De staat weigerde de man twaalf jaar geleden een dergelijke ingreep... waarop hij een rechtszaak begon. Volgens de rechter zijn de grondwettelijke rechten van de gevangenen geschonden. Robert Kosilek, die intussen Michelle Kosilek heet... vermoorde in 1990 zijn vrouw nadat zij hem had betrapt in vrouwenkleding. Daarvoor werd hij veroordeeld tot levenslang. Hij zit in een gevangenis voor mannen, maar voelt zich vrouw. Kusilek heeft volgens de rechter bewezen dat hij nog steeds leidt aan een genderidentiteitsstoornis. De staat Massachusetts overweegt in beroep te gaan. In Charlotte, in de Amerikaanse staat North Carolina, is de Democratische Conventie geopend. Het evenement duurt drie dagen en beleeft een hoogtepunt met een toespraak van president Obama donderdag... waarmee hij de nominatie van zijn partij aanvaardt.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 Het is dinsdagnacht, het vroege begin van 5 september 2012. U luistert naar de eerste aflevering van het nieuwe seizoen nog steeds wakker van Omroep WNL. U bent nog steeds wakker en wij zijn dat uiteraard ook. De komende twee uur kijken we naar de dag die is geweest. En natuurlijk werpen we een blik over de grens met nieuws uit andere wakkere landen. Straks schaken we live met de Democratische Conventie waar Michelle Obama een speech zal geven. Maar eerst... Ja, eerste afgelopen dagen zijn we kapot gegooid met debatten. Maar waar die debatten vooral gaan om het hardst te schreeuwen... zijn er ook nog andere debatten waar het wel om de inhoud gaat. Zo was er vandaag het ondernemersdebat van RTLZ. Partijkandidaten gingen hier in gesprek met elkaar en de Nederlandse ondernemer. En het eh, moest daar vooral om de inhoud gaan. Eddie van Heijem, nummer 6 op de lijst van het CDA. Goedenacht. Goedenacht. Ja, lekker hè, om echt een keer over de inhoud te praten deze campagne. Ja, ik moet zeggen, uh, ik heb uh, deze campagne al een aantal debatten uh, meegemaakt. Maar deze sprong er wel uit. Uh, het, het, er was veel ruimte om met elkaar in discussie te gaan... en ook je eigen punt te maken na afloop van, uh, van een debat tussen een aantal kandidaten. En uh, ja, die opzet beviel me eigenlijk buitengewoon goed. Ja, en echt over één bepaald onderwerp. Niet de lijsttrekkers, maar echt de mensen die de portefeuilles beheren. In dit geval ondernemerschap en de, de economie. Uh, is, is dat ook fijn om een keer echt toe te spitsen op iets... in plaats van dat hele algemene plaatje over fracties vormen... of coalities vormen en uh, uh, uh, wie is de beste premier van Nederland... telkens dat maar weer herhalen? Ja, ja ook dat is absoluut uh, waar. Je, je maakt heel veel debatten mee waar het over heel veel dingen uh, tegelijk gaat. Uh, dat kan ook wel weer interessant zijn... omdat uh, ja, heel veel burgers natuurlijk ook niet op in, in, in één ding alleen maar geïnteresseerd zijn... Maar uh, als woordvoerder op een bepaald terrein is het natuurlijk wel interessant om ook met andere woordvoerders uh, wat de diepte in te kunnen gaan op een onderwerp. En het ging inderdaad vandaag over, uh, over ondernemerschap, over economie, over hoe zorg je ervoor dat je sterker uit de crisis komt uh, en wat is de rol van Europa daarbij. En uh, het aardige was ook dat er een aantal ondernemers aan tafel zat um, ja, die ons ook uh, tijdens het debat een beetje bij de les uh, moesten houden. En iedere keer toch ook wel wat relativerende opmerkingen maakte. Zodat het ook echt over de inhoud ging. Dus ik, ik vond die opzet heel geslaagd. Ja, het is natuurlijk wel verkiezingstijd op dit moment. En het gaat niet alleen maar over de inhoud. Het gaat ook vooral om stemmen winnen. Uh, daarvoor zijn die korte quotes waarschijnlijk handig. Want anders zouden nou ja, bijvoorbeeld in uw geval uw uh, uh, lijsttrekker uh, Van Haarsma Buma dat niet doen. Uh, maar is het dan, waarom is het dan toch nog belangrijk om het nog wel in dit geval echt over die inhoud te hebben. Met, u, met uw andere collega's uh, met dezelfde portefeuille. Nou, ook omdat de, de inhoudelijke keuzes die partijen maken wel ontzettend uh, verschillen. Um, en uiteindelijk uh, gaat het in de politiek natuurlijk wel over... welke kant gaan we op met het land. Uh, maar welke uiteindelijk... Welke besluiten, welke keuzes uh, maken we. Maar wordt hij daar wel echt naar geluisterd, denkt u? Misschien de ondernemers daar aan tafel wel. Maar de mensen die het vanmiddag gezien hebben daar bij, bij RTL Z... zouden die ook echt nu denken van nou, ik ga op het CDA stemmen... want Eddie van Eyem had hier een goed inhoudelijk punt. Of kijken ze toch meer naar Van Haarsma Buma... die uh, in het debat misschien, uh, ja. misschien ergens heel goed of scherp reageerde... Ja. Op, uh, op Rutte of... op Samson? Nou, dat, dat is wel een uh, terechte vraag hoor. Ik, ik loop al een tijdje mee in de politiek inmiddels. En ik uh, heb wel de indruk dat de meeste mensen inderdaad heel erg op de, laat ik zeggen, uh, de grote lijnen, de beelden, de sfeer, ook die rond de partijen hangt, uh, afgaan. En dat de, dat de lijsttrekkersdebatten daarop heel erg van, uh, van invloed zijn. En, Um, het aparte eraan is dat je dus ook van de een op de andere week uh, laat zeggen, hele grote verschillen kunt zien in de, de, de, de manier waarop je benaderd wordt op straat. Als je lijsttrekker het toevallig goed heeft gedaan, dan uh, krijg je er heel veel reacties op. En als je toevallig een keer wat in de min zit, ja, dan hoor je dat ook. U wordt zelfs uh, afgerekend op uw lijsttrekker. Je, uh, als, je, als je hier kijkt, hè, dit, dit publiek, uh, het werd uitgezonden ook voor RTL Z, daar kijken ook heel veel ondernemers naar. Ik en wat heeft Eddie uit... van Heijem ze kunnen bieden dan vandaag in het debat? Nou, ik denk wel dat er een aantal keuzes heel duidelijk zijn, uh, zijn toegelicht. Want kijk, uiteindelijk is het natuurlijk zo... je kunt als, als politicus nooit uh, het mensen altijd helemaal naar de zin maken. Je maakt keuzes in het algemeen belang. En dat betekent dat er keuzes zijn die, die mensen, ook ondernemers, zullen aanspreken. En, en uh, ook keuzes waarvan zij zullen zeggen... ja, uh, moet dat nou? Eén voorbeeldje uh, tijdens het debat was de btw-verhoging. Ja, daar, daar worden ondernemers uh, over het algemeen niet zo blij van... Nee. Uh, omdat ze vrezen dat daardoor uh, klanten uit de winkel wegblijven uh, uh, en omzetten uh, dalen. Uh, ja, tegelijkertijd moet je dan als politicus uitleggen dat we in een tijd leven waarin we enorme begrotingstekorten hebben, waarin we een, door een mix van uh, ja, bezuinigingen op de overheidsuitgaven, maar ook lastenverzwaringen, proberen om... Maar de kiezer wil uh, toch, toch helemaal niet van dit slecht nieuws horen, meneer Van Heijen? De, de, dit slechte nieuws willen kiezers toch helemaal niet horen? Nee, maar politiek is er natuurlijk om uit te leggen waarom je in het algemeen belang een aantal keuzes uh, maakt. En, waar, en, en ook waarin partijen verschillen van die keuzes. Want zo hoort onze democratie natuurlijk uh, te werken. Maar uiteindelijk hoort onze democratie natuurlijk zo te werken dat, dat, dat je als land uh, de verstandige keuzes maakt... waardoor je uh, in de toekomst uh, beter af bent met elkaar. Nu, gaat, nu is nog een week tot aan de verkiezingen. De laatste week die is misschien wel nou ja, het allerbelangrijkste onder laatste zwevende kiezers... Binnen te halen, ook voor het CDA. Gaat u de komende week vooral op de inhoud? Of gaat u vooral uh, mensen binnenhalen met uh, nou ja, mooie praatjes... of mooie praatjes, uh, gelikte korte quotes van uh, Eddie van Heijem en het CDA? Nee, nee, nee. Ik denk echt, wij voeren tot nu toe uh, echt een hele serieuze campagne... vooral op de inhoud. En die moet je natuurlijk ook wel uh, kunnen overbrengen. Uh, maar die crisis is geen, uh, laat ik zeggen, geen vraagstuk wat zich laat weg. Uh, quoten, waar, waar je met makkelijke opmerkingen uh, uitkomt. Dat is een, een, een kwestie van echt lange adem. Dus je moet zorgen dat de economie gaat draaien. Dat mensen weer vertrouwen krijgen ook in, um, uh, ja, in, in de economie. Zodat ze weer durven verhuizen, durven uitgeven. Ze moeten weten waar ze aan toe gaan. Dus we moeten die duidelijkheid en die zekerheid terugbrengen. Um, zodat we ook weer meer banen kunnen creëren. Dat we uh, ja, de economie op gang helpen. Dat zijn echte dingen waar het nu uh, om gaat. En wat, wat mensen ook, denk ik, van de politiek uh, mogen verwachten. Ja. Uh, en daar gaan we ons echt de komende periode volop op richten. Oké, okay, waar gaat u morgen heen voor de campagne? Morgen ga ik naar uh, Tilburg. Dan uh, heb ik een debat met de andere financiële woordvoerders alweer. Uh, voor een deel dezelfde als vandaag op het RTL-debat. Uh, over Europa, over de crisis. Over de vraag wat we met de arbeidsmarkt gaan doen. De hervorming van de arbeidsmarkt en het ontslagrecht staan dan bijvoorbeeld op de, op de agenda. Ja, ook een heel belangrijk uh, onderwerp. Ja. En uh, wordt... ook daar hopen we weer, in dit geval denk ik veel studenten die daar zullen zitten, uh, ja, te laten zien dat we de keuzes maken die voor de toekomst van Nederland van belangrijk zijn. Ja, nog een drukke week dus voor de nummer 6 van het CDA, Eddie van Heim. dank u wel. Heel graag gedaan, Goeiedag. Het is tien minuten over twee, u luistert naar Radio 1, nog steeds wakker. En de hele avond is er weer van alles gebeurd, onder andere ook in de media. En daarvoor is speciaal aangeschouwd onze eigen man, Robert Smit, want die heeft alles gevolgd. Robert, goedenacht. Goedenacht. Ja, voor het nieuwe programma Hit the Road is Chris Segers met verschillende artiesten naar een ander land vertrokken. Het doel, kijken of de Nederlandse hitjes ook in een andere muziekstijl nog aan te horen zijn. Gers Pardoel mocht ook mee. Gers, waar ben je geweest? Cuba. Cuba? Geweldig. Wilde je daarheen? heen? Ik, uh, ik wilde daar wel heen. Een heerlijk snoepreisje naar Cuba. Gers had zijn huiswerk even gedaan en kwam tot de conclusie... dat Cuba wel een paradijs moest zijn. Ja, alleen het eten is daar, daar hoef je niet voor, voor uh, naartoe te gaan. Nee, nee het eten niet. Hoe ja. slecht? Slecht. Wat, wat, wat, wat, vet. Ja, vet en, en heel makkelijk. Maar we hebben wel... Een, we hebben oh, oh, oh. Een je wordt verwend, man. Je bent een ja, verwend kind. Ja, ik ben een, ja, ik ben een verwend kind, ja. ja, smerig eten of niet, zijn hit Ik neem je mee... werd in een ander jasje gestoken. Ik denk dat het er niet kan worden. Het zou kunnen. Op RTL krijgt O.O. gesso Barbie nog altijd de nodige aandacht. Iedere dag verschijnt ze op tv met haar eigen real-life-soap Barbie's Baby. Leuk, een baby. Maar ja, haar moeder snijdt een onderwerp aan... waar Barbie nog niet helemaal over had nagedacht. En zo mond en ja. dat, dat ga je doen naar borstvoeding of flesje. Ja, dat is een belangrijke vraag. Ja, een belangrijke vraag. Na een lange denksessie is de blondine er echt uit. Ik ga niet, uh, als ik ergens toe moet, denken, oh ja, het is zo laat ik ga van mijn titel dan. Ja, de man van, boor, van Barbie vindt borstvoeding niet zo'n gek idee. Al is dat misschien niet zo verstandig om daarover te discussiëren met een zwangere vrouw. Borscheling doen, dat val je af hè? Ja, maar ik sta op dan. Oh, niet als je dit ben geworden. De sinaasappel. Ja, een nee. keer Ja, doe net alsof ik God van helemaal dik ja. ben geworden. En als je dan tegen haar zegt van joh, je bent wel aangekomen, ja, dan flips ze helemaal de pan uit. Denk ze, ja, heb ik hangarmen, hangarmen <laughs> of dikke benen of zo. Ja, Hangarmen en dikke benen. Nou, het valt volgens mij nog best wel mee. Tot slot, ponius, Want daar zijn ze de mislukste niet waar de roemers Rutte's en Pechtots deze weken maar een scheet hoeven te laten om de publiciteit te halen, smeken de kleine partijen om aandacht. Hallo. Hey hallo. Hey hallo. Hey hallo. Ik ben Arnold Reinten, lijsttrekkerlijst 18, de Anti-Europa partij. Oh dichterbij moet hij hè? Ja, prima. Ja, de Anti-Europa partij dus, samen met drie companen heeft Arnold Reinten lang nagedacht over pakkende originele statements. Pak hem aan, Pechtot.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 Maar Rutte houdt ook niet van mannen. Rutte is euroseksueel. De euroseksueel. En daarmee uh, komen we aan het einde van het, ja. het midden. En die komen er wel. Dankjewel, uh, Robert. En uh, we horen je snel weer terug op deze zender Met het laatste nieuws uit de nacht. Waarbij uh, je ongetwijfeld ook aandacht geeft aan de... Uh, Democratische Conventie die is vandaag begonnen. Obama spreekt nog niet, maar dus wel straks zijn vrouw Michelle Obama. En nu zijn er weer andere sprekers. Kan dan ik kijken naar een scherm dat voor ons hangt. Wie is er nu aan het spreken? Meneer Riebak of zo zag ik zeggen. Ja, ik denk dat dit de burgemeester is uh, van Minneapolis, uh, in Minnesota. Um, en die is vermoedelijk zijn fietsenplan aan het lanceren, want dat had hij al aangekondigd. Kijk, maar in is Nederland is ze ook volop politiek, want waar vlak voor de verkiezingen een strijd was voorspeld tussen Emil Roemer en Mark Rutte, lijkt Diederik Samson nu de grote uitdaging van onze minister-president. Toch zijn het vooral de burgers en de media die vooraf hebben aangestuurd op een strijd. Dat is tenminste de stelling van Sarah Gagestein. Zij is framingdeskundige en volgt de politieke strijd... net als bijna iedere Nederlander op de voet. Mevrouw Gagestein, goedenacht. Goedenacht. Waarom hebben wij eigenlijk zo ontzettend veel behoefte aan een tweestrijd? Ja, dat is een goede vraag. We zien die tweestrijd of dat tweestrijd vreem eigenlijk... Uh, uh, elke verkiezingsstrijd wel weer, uh, wel weer uh, aankomen. En ik denk dat dat vooral te maken heeft met... Uh, hoe wij de sprookjes ook gewend zijn. Dat klinkt misschien een beetje raar. Maar we houden van de good guy versus the bad guy. En dat zijn er twee. En we zijn dus misschien ook een beetje in de war... dat er nu een derde bij is gekomen. Ja, dus we willen het gewoon echt zwart... wit hebben. er is bijgekomen. We willen het echt zwart-wit hebben. Dus we willen iemand aan de linkerkant, in dit geval Ro Roemer of Samson... en aan de rechterkant ja. willen we Rutte hebben. En ja. alles wat er tussenin is, dat leidt dan misschien af of zo? Ja. En voor de politie is het natuurlijk ook waanzinnig interessant. Want de rest valt inderdaad, wat je zegt, valt weg. Dus uh, dat levert uiteindelijk meer stem op als ze het, als het voor elkaar krijgen... om er echt een tweestrijd van te maken. Ja. Nu, nu volgt u uh, waarschijnlijk net als ik en uh, bijna alle andere burgers... die verkiezingsstrijd op de voet. En dan zie ik Alexander Pechtold heel erg hard roepen... dat hij het de hele tijd maar het midden wil opzoeken. Uh, ja. dat, dat is dan toch, als ik u mag geloven, het domste wat je kan zeggen? Nou ja, het is... Uh... Wat hij misschien probeert te doen is een soort van nieuwe tweestrijd. De polariseerders verder versus uh, de niet-polariseerders. Maar ja, of het heel kansrijk is, dat verhaal, dat vraag ik me af. Ja. Maar dan is het toch weer die tweestrijd? Ja, we, we snakken enorm naar een tweestrijd. Maar uh, toch moet ik zeggen, nu ik het uh, debat heb gezien... Ik heb hem niet gezien vanavond, hoor. Nee, is hij vanavond Weet niet geweest? Bij het Carré-debat. Ik heb hem niet gezien. Maar het, het grappige was... Direct na de uitzending van, uh, van het Carré-debat... Uh, begon Frits Wester over die tweestrijd. Uh, uh, in de, bij navraag uh, door de uh, mevrouw van uh, uh, het Carré-debat aan Roemer... ging het weer over de tweestrijd. Uh, tegen uh, Samson werd er zelfs gezegd... is het nu een driestrijd? <lacht> dus ondanks dat er geen enkel teken was in dit debat... Uh, dat er een tweestrijd gaande is... begint men er meteen weer over... Want we, we willen het zo graag in stand houden. Ja. Is dat dan echt iets van de media en het publiek? Of zijn die politici er zelf ook wel naar op zoek? Ik, ik kan me ook zo voorstellen dat Rutte er misschien wel voordeel bij heeft... om eigenlijk een soort links-rechts discussie op te starten. Zodat alle mensen die naar nou, rechts georiënteerd zijn niet eraan denken om naar het CDA te gaan bijvoorbeeld. Ja, absoluut. absoluut. Want als, uh, als er een tweestrijd is tussen links en uh, links enerzijds en rechts anderzijds dan is rechts is dus Rutte. En dat is precies wat hij wil. Hij wil alle rechtse stemmers. Uh, en, en of, of die nou uh, ook richting CDA willen. Of misschien richting een beetje D66. Die wil hij aan zich binden. Door te zeggen: er is maar één optie op rechts. En dat ben ik. Ja. En dan, en, nou, u bent framingsdeskundige. Dat, dat is vooral om het even simpel te zeggen. In hokjes uh, uh, proberen te plaatsen voor, voor ons, de normale mensen. Mm -hmm. um, is het dan, wat heeft Samson zo knap gedaan dat hij eigenlijk vanuit het niets opeens toch weer aan het vechten is... met Roemer op dat plekje op links. Is dat de framing of is dat inhoud? Uh, ik denk een beetje van beide. Uh, uh, sowieso, uh, als, als framing over, over het verwoorden van uh, boodschappen gaat... Dan, uh, dan gaat inhoud en vorm dus altijd samen. Um, waar waar uh, Roemer eerst heel boodschapvast was... en uh, Samsung een beetje liep te zwabberen... heeft Samsung zichzelf helemaal herpakt, blijkt wel... Uh, en is een hele duidelijke, heldere, fijne boodschappen gaan uh, verwoorden. Over uh, eerlijk en sociaal. Uh, over uh, de, de, de concrete plannen die ze willen gaan uitvoeren. Hij, hij spreekt veel makkelijker, veel ontspannener. Uh, hij is beter te onthouden, hij is minder met cijfertjes gaan gooien. En dat maakt, hem, dat maakt zijn boodschap duidelijker. Ineens hoor je wat hij zegt. Ineens voel je wat hij zegt. En in dat opzicht is hij gewoon ineens een concurrent geworden voor, uh, voor uh, Roemer, waar hij dat eerst niet was. Nee. En is het dan eigenlijk ook zo simpel om te zeggen dat als, nou, laten we zeggen, Sibrand van Haarsma Buma ditzelfde gaat doen als wat Samson gedaan heeft, dat het dan in deze ene week ook nog zo kan omslaan dat de VVD um, nou ja, de, de, de, ook weer een strijd krijgt met het CDA? Of misschien met Wilders en de PVV? Nou, uh, ik vind dat een beetje prematuur gezegd, maar... Er, ik zag wel iets vandaag bij Buma. Uh, in het debat was uh, Buma heel fel tegen, uh, tegen Rutte. En dat, dat is hij al eerder geweest. Maar hij maakte wel een aantal mooie punten vandaag. Ik vond bijvoorbeeld op een gegeven moment zei Buma tegen uh, Rutte van... Ja, uh, u haalt wel een, een, een tien voor stoerheid. U bent heel stoer. Een tien voor stoerheid. Maar een nul voor eerlijk delen. Uh, en dat is samen een vijf. Dus ik ben gezakt. En het is misschien een beetje flauw. Maar ik kan het wel zo heel erg makkelijk herhalen. En dat is een plus. En is het? Maar een week is misschien al wel erg kort om, om dat nog helemaal te kantelen. Of kan dat allemaal nog? Um, nou, er, het, er kan nog wel het een en het ander gebeuren. Want uh, Rutte krijgt de laatste tijd heel vaak uh, om zijn oren geslagen dat hij niet eerlijk is. Dat hij liegt. En dat kan hem nog flink gaan beschadigen. En het gekke is dat hij in dit debat twee keer terugkwam, zelfs op eerlijkheid. Hij heeft twee keer gezegd in het Carré-debat: een leider moet eerlijk zijn over de feiten. En daar begrijp ik werkelijk waar, vanuit Vreemdelingsperspectief, helemaal niets van dat hij dat doet. Hij legt de vinger op de zere plek. En dan moet je eigenlijk zo min mogelijk doen, vanuit Vreemdelingsperspectief misschien. Ja, want hij geeft. Uh, hij geeft de hele tijd door, door uh, te zeggen, je moet eerlijk zijn over de feiten. Dat is nou precies wat hem verweten wordt, dat hij dat niet doet. L herinnert hij mensen telkens weer aan, oh ja, oh ja, een leider moet eerlijk zijn over de feiten. Dat is Rutte dus niet. Nee, nee. Dus is Rutte dan wel die leider? Nou, het blijft uh, ongemeen spannend en de tweestrijd wordt dan misschien nog weer een vierstrijd of in ieder geval een drie drie-strijd. <lacht> het, uh, het is allemaal lastig te overzien. En uh, uiteindelijk ja. moeten we volgens mij gewoon allemaal maar lekker gaan stemmen volgende week woensdag om eruit te komen. Nou, dat lijkt me een uitstekend plan. <laughs> Dankjewel, Sarah Garrestein, framingsdeskundige. Graag gedaan. Het is tien minuten voor half drie. U luistert naar Radio 1. Nog steeds wakker de hele nacht, uiteraard weer zoals u van ons gewend bent. Nieuws in de nacht en ook veel verkiezingsnieuws, want over precies een week dan vinden de verkiezingen plaats. De grote partijen krijgen alle ruimte op radio en televisie. De kleinere, nieuwe partijen die hebben veel minder aandacht. Dus stuurden wij onze verslaggever Jesper Stoffelen vanmiddag eh, op pad met Hero Brinkman, de lijsttrekker van DPK. En Jesper vroeg Hero hoe zijn gevoel over de campagne is. Ik ben buitengewoon tevreden. Ik moet je voorstellen, we hebben in drie maanden tijd hebben we twee politieke partijen gefuseerd met elkaar. Kandidatenlijsten, samengesteld partijprogramma, laten doorberekenen door het CPB. Uh, uiteindelijk ook voldaan aan alle fysieke eisen van de kieswet, ondersteuningsverklaringen, noem het allemaal maar op. En ik moet heel erg zeggen, het uh, gaat hartstikke goed. De doorberekening van het CPB, wat ik ook van het CPB vind, die is buitengewoon goed uitgevallen. We zijn daar de beste van alle tien doorberekende partijen, de beste voor en de zorg en de sociale zekerheid. En de op twee na beste voor het onderwijs en We zijn de enige partij, en daar ben ik echt mega trots op, we zijn de enige partij die de lasten van de huishoudens en de lasten van de ondernemingen, beide met miljarden uh, kunnen verbeteren. Dat is een prestatie, daar mag de hele partij ontzettend trots op zijn. Dat is ook een taak voor de partij om dat nog eens over te brengen op de mensen? Ja, dat is, uh, dat is de bedoeling van de campagne. Uh, wij doen dat voornamelijk door veel het land in te gaan, veel de mensen te spreken, te flyeren, aan te geven waar we voor staan. Ik kan me voorstellen dat binnen drie maanden natuurlijk niet iedereen die partij kent. Gelukkig kennen ze mij al wel. Ik wil graag hebben dat iedereen gewoon weet waar wij voor staan. Want ik ben ervan overtuigd dat wij gewoon het allerbeste het allereerlijkste programma. ...het beste programma voor de toekomst hebben van al die andere partijen. Het programma van de DPK bestaat uit keerpunten. En keerpunt 1 vertelt ons al meteen dat de leerplicht omlaag moet. Ik vind dat ruimte moet zijn voor die jongeren die al op een hele jonge leeftijd weten wat ze willen. En dat zij op het moment dat ze 16 zijn en gewoon op een LBO-niveau kunnen lezen en schrijven... ...maar gewoon dolgraag aan de slag willen dat dat ook gewoon moet kunnen. Dat wil niet zeggen dat iedereen dat moet doen. Nee, tegen deel zou ik zeggen, als je het kunt en het leuk vindt, moet je zeker doorgaan studeren... Wat gebeurt er dan met de lang studeerboete? Die gaan we afschaffen. Een ander voorbeeld, keerpunt 7, staat voor klantgerichte gemeentes. Ja, ik denk dat het heel erg belangrijk is dat die gaan kijken waarvoor zijn wij er eigenlijk. En we zijn er niet voor allerlei leuke hobby's die we zo nodig vinden. Tegen ook verschillende prijzen. Dat is een ander groot punt. Het is natuurlijk van de zotte dat de verschillen bij serviceverlening, bijvoorbeeld de afvraag van een paspoort maar ook de lokale belastingen, dat die zo verschrikkelijk veel uh, met elkaar verschillen. Kan dat eigenlijk niemand meer uitleggen? Ik vind dat ook niet uitlegbaar. En ik vind dat daar een bepaalde marge in gehouden moet worden, want die verschillen zijn gewoon veel te groot. Dat kan gewoon niet. Puntje 8, kritisch op Europa. Afgelopen week is er een uitspraak geweest van Nout Welling, die zegt, partijen zijn niet eerlijk over Europa. Dan zal niemand zeggen, ik ben niet eerlijk over Europa. Maar kunt u zich daarin vinden, ten opzichte misschien andere partijen. Nou, meneer Noudwelling is natuurlijk ook niet eerlijk uh, voor Europa. Meneer Noudwelling zegt al jaren dat wij richting Europa uh, alles moeten doen wat uh, Europa verlangt. Dat we de grenzen open moeten gooien, dat we, dat we meer soevereiniteit richting Europa moeten, moeten geven, meer macht aan Europa. Dat het allemaal goed zou zijn voor Europa. Met alle respect, ik zie er helemaal niks van. Ik zie alleen maar het feit dat wij binnen Europa een aantal uh, corrupte. Uh, ...landen hebben opgenomen die hun eigen uh, zaakjes niet goed in orde hadden. Een uh, Griekenland die gewoon de boel besloten niet heeft. Daarmee zitten wij nu met een gebakken peer. Denken andere collega's in Den Haag anders over? Ligt u ook wel eens wakker bij het idee dat misschien... ...Emil uh, Roemer in het torentje komt te zitten? Nou, ik slaap altijd uh, diep. Ik kan me niet herinneren dat ik daar ooit een nachtmerrie over gehad heb. Maar dat zou maar zo kunnen. Kijk, wat wel een feit is, is dat uh, niemand met Roemer wil regeren. Dus ik ben daar eerlijk gezegd niet zo niet zo bang voor, waar ik wel bang voor ben dat is een coalitie in het midden want die coalitie in het midden die gaat namelijk wel door met Europa dat is precies wat meneer Roemer ook graag wil. Je wil de schulden betalen met de geldpest. Nou, op het moment dat we dat doen, dan betekent dat dat we eigenlijk uh, dubbel gepakt worden. Nu we het toch overpakken hebben, hoeveel zetels denkt hier op Ringman volgende week woensdag te kunnen pakken? Ik blijf erbij. Uh, ook al zullen de peilingen uh, anders wijzen, Dat wij minstens drie tot vijf zetels kunnen halen. En, uh, ik kijk naar, meer naar hoe uh, worden wij ontvangen in het land. En ik kan u vertellen dat wij ontzettend positief worden ontvangen. De reacties zijn uh, ontzettend enthousiast. Dat verbaast mij elke keer weer als wij de markt opgaan... De, de winkelgebieden ingaan, in de diverse steden die we de afgelopen weken zijn aangegaan. Mensen zijn ontzettend enthousiast, geven aan dat ze op ons zullen gaan stemmen. Dus ik ben uh, vol goede moed en ik ben ervan overtuigd dat we drie tot vijf zetels gaan halen. U luisterde naar een bijdrage van WNL's politieke verslaggever Jesper Stoffelen. Die was vorig seizoen ook altijd bij ons onze in de, de uitzending met een reportage, vooral uit Den Haag. Een ander element van vorig seizoen... was altijd de live muziek in de nacht bij Nog Steeds Wakker. En ook deze week is dat... Uh, of eigenlijk dit jaar gaan we dat gewoon weer doen. Deze Absoluut, week elke week. Trappen we af met niet zomaar een band... maar met de band Alaska. Alaska, vier heren, welkom. Dankjewel. je Eén aan tafel. En uh, wat ik goed begrepen heb... is uh, Alaska, de band van 2012. Tenminste, dat zegt Leo Blokhuis. En dat is in de muziekwereld... In de mediawereld niet zomaar iemand. Nee, ja, dat is voor ons ook wel een belangrijk. Wij zijn ook al fan van de man, omdat hij ja. echt, een, echt muziek kende is. Zeg maar. Dus voor ons deed dat heel erg veel. Maar ja, dat moet je natuurlijk ook wel waarmaken. Ja, weet uh, je ook anders. hoe hij erbij gekomen is? Uh, ja, ik heb hem uh, aangesproken bij een. Uh, hij gaf uh, een soort van lezing eigenlijk over zijn, uh, zijn laatste boek. En uh, toen heb ik hem aangesproken uiteindelijk met ons album. Toen nog in, uh, in een soort van voorstadium, voordat het afgemixt was, allemaal. Dat heb ik gevraagd of hij wilde luisteren eventueel of hij uh, ja, misschien wat voor ons kon betekenen. Zeg maar. Ik had ook een discussie met hem over het uh, huidige uh, muzikale uh, ja, systeemstelsel in Nederland. Ook op de radio, hoe je met een, uh, met een uh, alternatieve band uh, erop komt en zo. Uh, dus dat was eigenlijk al een goed gesprek. En ik had mijn scriptie mee over uh, Bob Dylan. Dus het was wel een, <lacht> een aardige... Kijk. En, en, uh, ja, en toen werden we eigenlijk een paar weken later werden we verrast. Uh, door het feit dat we werden gebeld door Radio 1 uh, met de vraag of we... Uh, wilde spelen op uh, Nieuwjaarsdag. Want we waren door uh, Leo Blokhuis uh, aangekondigd... als de belofte voor uh, 2012 muzikaal gezien. En een half jaar later weer terug in de nacht. Nergens te groot voor nog. Nee, Dat is fijn om te horen, want ondertussen ook DVD gehad... en heel veel poppodia. Ja. En nu dus de gezellige studio weer van Radio 1... midden in de nacht. Ja. Hoe toepasselijk heet het eerste nummer? Politics. Ik zou zeggen, ga naar je plek toe. De koptelefoon wordt afgezet. En uh, ik zie uh, twee gitaren... en, en, uh, um, uh, en, en, en een, een half drumstel. Nee, gewoon een drum... En een tamboerijn. En zelfs een klokkenspel. Het gaat heel wat beloven zo in de eerste nacht van nog steeds wakker. Zit er allemaal klaar voor. U hoort Alaska op Radio 1 met Politics. He stabbed at his father. And those are the rights of the estates. Girls don't cry, or the son God has offered. How can one ever believe in this world? So empty of morale, chivalry, and of justice. How can one even bleed in this world? Filled with grief, one's oh, fall is another man's pleasure. Gravity, like comedies laughed at the king's folly. Oh, never put your faith in secrecy, Samson blinded by love for Delilah. How can one ever believe in this world so empty of raw chivalry and of justice? How can one even bleed in this world? Live with greed once fall is another man's pleasure. with greed, what's fault is another man's pleasure, those are the ways of politics, we smile as the sandstone <laughs> has fallen, and those are the rights of the Aztecs. girls don't cry as a kind that is king. Alaska Live op Radio 1. En ze blijven nog de komende anderhalf uur bij ons. In de studio zitten nog drie nummers van hun dus. Ik zou uh, gewoon nog eventjes wakker blijven tot uh, vier uur. Het is één minuut over half drie. We gaan naar het nieuwsminuutje met ons eigen Robert Smit. Het dodelijke ebola-virus zorgt in Congo voor de nodige onrust. De Wereldgezondheidsorganisatie WHO heeft in elk geval al dertig gevallen van de ziekte geconstateerd. Daarnaast zijn er in elk geval 170 mensen in quarantaine gezet. Eerder deze zomer brak er een ebola-epidemie uit in buurland Oeganda. Daar stierven er in elk geval 16 mensen aan de ziekte. Er is nog altijd onduidelijkheid of de ziekte daar onder controle is. Whose cares have been our concern, the work goes on, the cause endures, the hope still lives and the dream shall never die. In Charlotte, North Carolina is de conventie van de Democraten geopend. Het evenement duurt nog drie dagen en eindigt donderdag met de toespraak... waarin president Obama de nominatie van zijn partij aanvaardt. Meerdere prominenten zullen vandaag op het toneel verschijnen. Zo houdt First Lady Michelle Obama later vannacht haar toespraak. Later deze nacht meer aandacht voor deze democratische conventie. De Colombiaanse regering gaat een nieuwe poging wagen... om vrede te sluiten met rebellengroepering FARC. President Juan Manuel Santos liet in een televisietoespraak weten... dat er een akkoord is bereikt met FARC om een concreet vredesplan op te stellen. Een akkoord over een staakt het vuren is nog niet bereikt. Colombia en de FARC vechten al 50 jaar lang een gewelddadig conflict uit. En bij de FARC is onder meer de Nederlandse Tanja Nijmeijer een vooraanstaand lid. En dan nog de beurzen, want in Azië zijn de markten weer geopend. De Nikkei staat licht in het rood. Met een half procent in de min staat de Japanse beurs op 8741 punten. En tot zover, het Nieuwsminuutje. Dankjewel, Robert Smit. En over een uurtje dan praat je ons natuurlijk weer helemaal bij over wat er dan weer allemaal gebeurd is in de wereld. Of op ieder eerder moment. Als er ja. wat anders is, dan uh, breek je natuurlijk altijd gewoon de uitzending in. Want zo is WNL ook dit seizoen weer. Altijd, op ieder moment, nieuwsves van de pers. En wat we ook elke week doen, zijn, uh, is de kans geven aan jonge schrijvers. Aan politici en aan ander talent om een column uit te spreken in dit prachtige programma. Deze week is dat Europa-kenner Bart van Hork. Hij volgt de Nederlandse politiek op de voet. Afgelopen maandag presenteerde het Centraal Planbureau... de doorrekening van de verschillende verkiezingsprogramma's. En iedereen was even blij, want iedereen was ergens wel de beste in. Maar ik kon minder lachen om die cijfers. Ik vond ze zorgwekkend. Allemaal overtraden de politieke partijen de Europese regels... waar zij zelf om gevraagd hadden. Namelijk dat de overheid meer geld uitgeeft dan ze binnenkrijgt. Hoe zit dat? Op 1 maart 2012 heeft onze premier zijn handtekening gezet onder het zogenaamde Fiscal Compact. Dit Europese verdrag is een direct gevolg van de kritiek van noordelijke landen... op de speelzucht van de zuidelijke landen. Daarin hebben we afgesproken dat lidstaten hun begroting in balans moeten hebben... of slechts een begrotingstekort mogen hebben van een half procentje. Een andere eis in dat verdrag heeft te maken met de overheidsschuld. Die mag niet meer zijn dan 60%. Nederland kent op dit moment een tekort van bijna 3% en een schuld die ruim boven die 60% uitkomt. Daarmee voldoen we dus bij lange na niet aan de criteria waar we zelf om vroegen. Voldoen je nou niet aan die criteria, dan krijg je bezoek van Brussel. De Europese Commissie kan dan je dwingen extra bezuinigingen door te voeren. Over minder dan vier maanden gaat dit verdrag in. Vanaf dan moet je als land een sluitende begroting hebben. Zo niet, dan krijg je bezoek van Brussel. Ik was daarom benieuwd hoe de politieke partijen dachten aan deze regel te voldoen. En wat blijkt? Geen enkele politieke partij blijkt met haar verkiezingsbelofte te voldoen aan die strenge criteria. Iedereen blijft veel meer uitgeven dan we binnenkrijgen. En wat is daarvan het gevolg? Als Nederland hebben we in Brussel onze mond vol gehad van strenge begrotingsregels. Wij wilden per se een streng begrotingsverdrag. We hebben andere landen gedwongen daaraan mee te doen... En nu blijkt, in tijd van verkiezingen, dat wij weinig boodschap meer lijken te hebben aan datzelfde verdrag. En dat is een dubbel bedrog van de Nederlandse politieke partijen. Het is een eerste bedrog richting de andere landen in Europa. Blijkbaar kun je eerst hard roepen richting de ander en vervolgens zelf lak hebben aan je regels. Een tweede bedrog is dit richting de Nederlandse kiezer. Politieke partijen maken tijdens deze campagne beloften die zij immers onmogelijk waar kunnen maken. Wanneer het tekort namelijk oploopt, zal Brussel ongetwijfeld klaarstaan om het eigenwijze landje Nederland te wijzen op de gevolgen van de regels die ze notabene zelf wilden. Politieke partijen moeten zich dus achter hun oren krabben. Waar gaan zij het geld vinden om wel een sluitende begroting in te dienen? Brussel zal immers weinig medelijden hebben met een landje wat zo streng was voor anderen. Diederik. Ja, tot zover de column van Bart van Hork, onze eigen Europa-deskundige... die de Nederlandse politiek ook keurig volgt. Het is zeven, zes minuten over half drie. Zometeen hebben we aandacht voor het VK mountainbiken... en hopen we ook contact te hebben met Amerika... waar op dit moment de Democratische Conventie bezig is. Maar eerst muziek van Coldplay. Dit is Viva la Vida. Crap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 We hebben het al een paar keer genoemd vanaf twee uur. De democratische conventie in Amerika is begonnen. Oftewel, Barack Obama aanvaardt nu officieel zijn presidentskandidaatschap. Voor uh, ja, de verkiezingen die daar aankomen. Dat gebeurt allemaal over twee dagen. We zijn nu nog bezig met de inleidende beschietingen. Om precies te zijn met een soort, ja hoe zou ik het zeggen, veteranenblokje, of niet, Cameron? We kunnen ja. er een stukje van laten horen. Dit is wat er nu gebeurt bij de Democratische Conferentie. Of Online Barack Obama has also lived up to his responsibilities as commander in chief, ending the war in Iraq, refocusing on Afghanistan and eradicating terrorist leaders including Bin Laden. Dit is een uh, vrouw zonder benen met twee protheses. ...die uh, aan het spreken is, vooral eerst heel veel verteld heeft over de familie... ...en uh, zijzelf die allemaal gediend heeft voor uh, haar vaderland... ...en nu dus uh, eigenlijk een, uh, een soort ja, approval geeft voor uh, wat Barack Obama doet. Ja, nu kunnen wij dat vanuit heel veel zijn wel allemaal mooi analyseren... ...maar ja. hoeveel mooier is het om gewoon naar Bertine Munaf te gaan? Die is op dit moment in North Carolina, is aanwezig uh, bij de conventie. Bertine, goedenacht. Goedenacht. Ja, de conventie is uh, net een paar uur geleden begonnen. Hoe is het? Ja, het is uh, hartstikke leuk. Ik, uh, ik ben net wel eventjes uh, de zaal uitgegaan. Maar uh, de mensen in de zaal zijn hartstikke enthousiast. Het is echt een, uh, echt een feestje. Ja, dus, zoals wij dat nu een beetje kunnen zien op, uh, op televisie, dat is de enige manier waarop wij het kunnen volgen, is het eigenlijk een soort grote televisieshow. Lijkt het, allemaal gelikte muziek en uh, decors en iedereen uh, mooi op en af lopen en dan komt de volgende aan. En het, is, het is echt een hele gelikte show volgens mij. Ervaar je dat ook zo? Ja, zeker. Dat, dat, dat hebben we ook al gezien bij de, bij de Republikeinen een week geleden. Maar zo'n conventie is natuurlijk ook bedoeld om uh, jouw partij eventjes uh, een paar dagen lang in de schijnwerpers te zetten. En uh, echt een, inderdaad een mooie show op te voeren voor uh, Amerika om te laten zien wat voor geweldige partij jij eigenlijk wel niet bent. En voor de mensen die aanwezig zijn is het gewoon één grote uh, reunie en één groot feestje. Je bent vorige week ook bij de Republikeinen geweest. Nu zijn de Democraten begonnen. Wat is het grote verschil voor jou? Um, nou ja, het, het, het verschil is in ieder geval uh, de, de grote. Um, de, de zaal waar we nu in zitten, met, uh, met, met alle, alle, repu, alle Democratische delegates en, en de gasten die dan er ook nog bij mogen zijn, is wel wat kleiner dan bij de, bij de Republikeinen. Ik geloof dat daar iets van 40.000 man waren. Hier, nou, hier zit denk ik uh, iets van de helft, 20.000. 20 maar het is de bedoeling dat. Uh, president Obama op donderdag zijn grote acceptance speech gaat houden, dan gaat iedereen verhuizen naar het Bank of america Stadium en daar kunnen dan wel weer 70.000 mensen Zo. in. Dus dan wordt het weer veel groter. Maar zoals het er nu uitziet, vind ik het iets, uh, iets bescheidener aangepakt dan, uh, dan bij, de, bij de Republikeinen. Maar ja, de, de mensen die hier op afkomen, dat zijn allemaal uh, partijgetrouwen en uh, allemaal hardcore uh, democraten. Dus... Uh, ja, het feestje is er niet minder om in ieder geval. Nee. Nu, nu, nu zou je denken dat iedereen telkens ademloos zit te luisteren. Maar als ik het goed zie, dan loopt iedereen ook maar een beetje op en af. En, uh, en oh, zijn er ja, sommige sprekers ja, ja. waarvan <laughs> mensen denken... nou, leuk dat je er bent, maar uh, het zal maar, uh, kan maar gestolen worden. Nou ja, we zitten ook nog niet in de... In de in de in prime time. Hè. Um, de Amerikaanse zenders, die gaan pas uh, vanaf 10 uh, uur uh, uitzenden. Dan komen we van de echte grote sprekers. De sprekers die we nu hebben gehad, zijn niet heel erg belangrijk. Maar die hebben wel allemaal natuurlijk een mooi verhaal te stellen. Over de partij en over president Obama. De grote kanallers moeten natuurlijk nog komen. Als Michelle Obama dadelijk gaat spreken. Dan gaan mensen denk ik niet de taal uitlopen. Ja, nee, dat lijkt me ook niet. Maar als je kijkt, in 2004 was het ook op de eerste dag van de conventie Barack Obama. die toen sprak. en uiteindelijk zoveel gevolg kreeg. Daar is uiteindelijk zijn presidentskandidaatschap toen uit voortgekomen. Is er weer zo'n soort onbekende. Uh, idealist die hier gaat spreken, wat is eigenlijk, uh, van wie wordt heel veel verwacht vandaag? Laat ik het zo zeggen. Nou ja, de spreker waar, uh, behalve Michelle Obama, waar ook naar uitgekeken wordt, is uh, Julian Castro, dat is een, uh, de burgemeester van uh, San Antonio in Texas. En hem moet je eigenlijk een beetje beschouwen als de tegenhanger van de Barack Obama uit 2004. Um, hij is ook um, een lokale politicus die uh, wat ze noemen een keynote uh, uh, Adress gaat geven. En hij is ook jong en uh, hij behoort tot een minderheid. Hij is, uh, hij is een Latino. En hij is ook heel charismatisch en heel intelligent. Dus daar wordt heel veel van verwacht. En, hij wordt inderdaad, en er wordt al gefluisterd dat hij, hij misschien wel de nieuwe Obama van de toekomst kan worden. Okay. Hoe, hoe laat komt hij? Even kijken. Uh, tien, tien uur. Oké, okay. en uh, hoe laat is het nu bij jou? Oh, sorry, sorry, tien uur Amerikaans. <laughs> ja. dan, ja, dan moeten de Nederlanders wel heel vroeg een wekker zetten. 4 uur ochtends voor jullie. 4 uur ochtends. Nou, dat is over ruim een uur eigenlijk al. Mm. Um, vorige week was het Clint Eastwood hè, die bij de Republikeinen um, nou behoorlijk losging. Komt er ook nog zo iemand hè, bij de Democraten spreken? Ja. ja, Clint Eastwood was echt een hele spannende surprise act bij de Republikeinen. Ja. Het uh, was heel leuk om daarbij te zijn. En dat verhaal dat hij uh, ja, eigenlijk een beetje de, de, de Republikeinen voor. voor, voor uh, voor doelzetten eigenlijk door zo'n bizarre act op te voeren met een met een gesprek tegen een lege stoel die Barack Obama voor moest stellen. Ja, dat is vooral in de media een groot verhaal geworden. Ik denk niet uh, dat dat kiezers daar echt uh, veel om zullen geven. Het is wel Clint Eastwood, hè? Ja, ik bedoel, Clinton kan gewoon niet meer stuk. Dat is gewoon zo'n geweldige acteur. En dan doet hij iets geks. Ja, boeiend. Uh, de focus op de, op de conventie was, was wel Mitt Romney. En hoe zou Mitt Romney het doen? Dus, maar als het gaat om de Democratische Conventie... Um, ja, Bill Clinton gaat, uh, gaat morgen spreken. En uh, nou, ja, Bill Clinton en Barack Obama... Die, die liggen elkaar eigenlijk niet hm. zo. Dus het is, het is de grote vraag hoe Bill Clinton zich uh, gaat gedragen. Natuurlijk zal hij zich wel... Uh, uh, netjes gedragen, maar hij heeft zijn speech bijvoorbeeld niet laten checken door, uh, door team Obama. Dus, wie dus ik weet. ben eigenlijk wel benieuwd wat hij ervan gaat maken. Je weet dat hij het ja, gewoon beter hij, dan hij Obama. Kan een, hij kan ook een hele grote mond uh, hebben. Ja, nou we zullen het zien. En uh, Desperate Housewife uh, Eva Longoria komt ook, hè? Ja, die komt uh, niet vandaag. Ik heb Ach, nee. even niet uh, om een uh, blaadje wanneer ze wel komt. Nou, ja, die, die, maar, maar die komt komende dagen. Een, uh, nou, een Desperate House bij de Democraten, dat is volgens mij hartstikke goed. <laughs> Ga vooral weer uh, terug de zaal in. We zijn benieuwd uh, wat je ervaringen zijn volgend uur. Want wij volgen het samen met jou natuurlijk hier ook vanuit de studio in Nederland. Ik, ik wou zeggen, jij bent niet te benijden daar volgens mij. Want uh, ik zou graag ruilen. Wat zeg je? Nou, dat ik graag zou ruilen. Ik had er ook wel bij willen zijn. Dat is wel een goede show. Ja, Alle... ja ik, uh, dat begrijp ik heel goed. <laughs> okay, volgend uur meer. en uh, ja, Tot dan. Tot dan. Yes, het is inmiddels um, 12 minuten voor drie. Radio 1 nog steeds wakker van WNL. Het leven is niet altijd even makkelijk. En als je het nieuws mag geloven, heeft iedereen op deze aarde het heel erg zwaar. Gelukkig zijn er dan ook nog mensen die de dingen vanaf het zonnige kant kunnen bekijken. Een van die mensen is onze huiscabaretier Sven Bercé. En voor ons zoekt hij in de saaie, verdrietige en moeilijke onderwerpen een klein, klein lichtpuntje. Dat, dat klopt helemaal. En uh, ja, kijk, het, het is iets wat mij dit keer verbaasde. Het, het is in Amerika zijn de verkiezingscampagnes uh, net als hier in volgang. En zoals we allemaal weten gaat dat hier net iets anders dan daar. En dat is niet alleen omdat de media in Amerika anders werken... of omdat er simpelweg meer geld beschikbaar is voor de campagnes... maar zeker ook omdat muzikanten zich ermee bemoeien. En dat is hier, Benny Jolink en zijn hakenkruizen even daar gelaten eigenlijk amper zo. In Amerika beschuldigt countryzanger Hank Williams Jr. bijvoorbeeld Barack Obama van de recente schiet in zijn land. Hij zou die in scène hebben gezet, zodat zijn gewenste wapenverbod meer steun krijgt. Williams stemt Romney en komt daar openlijk vooruit. Nicki Minaj heeft een nummer geschreven waarin ze aangeeft ook voor Romney te gaan. En op Raikouders nieuwe album Ele Election Special wordt duidelijk dat hij op Obama gaat stemmen. Kijk, dat zet hem aan het denken. Ik dacht... Waar blijven die Nederlandse artiesten? Wanneer maken de heideroosjes bekend dat ze GroenLinks hebben. Wanneer verklaart Frans Bauer de liefde aan de SP... en André Rieu de zijne aan de VVD? Durven ze niet? Ik kan het me bijna niet voorstellen. Zijn onze artiesten echt bang? Dat zou te gek voor woorden zijn. Het is niet eens zozeer dat er in Nederland geen politieke steunliedjes zijn... want die zijn natuurlijk wel degelijk. Het probleem is alleen dat die artiesten als ze het nummer eenmaal geschreven hebben, niet durven toe te geven dat het over een partij gaat. Ze moeten nog uit de kast komen, maar we weten allemaal dat Marco Borsato zijn hier de rood voor de Partij van de Arbeidsgrijf. valt natuurlijk te betwijfelen of Diederik Samson blij is met een steunbetuiging van Borsato. De combinatie Borsato en het woordje rood wordt tegenwoordig immers vooral geassocieerd met failliet gaan. En dat is nu net waar de kiezer even geen trekking heeft. En laatst pindagaas, maar vandaag is rood de kleur van verliezen. Nee, dan is laatste maar lullen van Peter Beense, mijn grote Amsterdamse volksheld, toch een beter voorbeeld. Dat schijnt het lied te zijn dat Mark Rutte tijdens zijn vakantie draaide... terwijl zijn concurrenten al lang en breed campagne aan het voeren waren. Geweldig idee. En Do You Know The Way To San Jose zong Treintje Oosterhuis met een knipoog naar het immigratiebeleid van Geert Wilders. Dat weten we allemaal. En die artiesten mogen er dus best wel iets voor uitkomen. Maar andersom is het net zo dramatisch. Nederlandse politici doen het zonder een campagnelied. Kunnen we wederom wat leren van die deksels Amerikanen. Vier jaar geleden gebruikte Hillary Clinton... ...When the Lady Smiles van ons eigen golden earring. Slimme zet, al won ze er net niet mee. Ik zou zeggen, beste Nederlandse politici... ...die is een leuk liedje... En de kiezers druppelen binnen. Een paar suggesties. D66 moet voor Purple Rain van Prince gaan. De Partij voor de Dieren kan best een nummertje kiezen uit het oeuvre van Animal Collective. En voor de Piratenpartij is er eigenlijk maar één optie. Het Volkslied van Somalië. En als ik het democratisch-politiek keerpunt was... Uh, ja, dan zou ik toch niet gaan voor eerlijkheid. Want een nummer als Yes, I Was Drunk of... We don't need another hero, van Tina Turner gaat niet werken, denk ik. Ja, nee, ik zeg het maar, want je weet maar nooit met die gekke, malle hero Blinkman. Maar politici, muzici, ik zou zeggen, aan de bak. De tijd dringt. Pas alleen wel op voor het CDA. Want voor je het weet, heb je Buma op je dak. <laughs> Dankjewel Sven Bercé voor dit kleine lichtstraaltje in deze donkere nacht. Ja, we gaan door naar onze band. Vannacht bij ons is hier in de uitzending Alaska of Alaska. We mogen het allebei zeggen. En ze gaan nu nee, voor Nee, het ons spelen. is het belangrijk om nog te zeggen dat het met een C is. Als het, je het wil googlen, het is Alaska met een, met een C. Alaska met een C. En ze gaan nu voor ons spelen. I Dreamed She Was The Universe. I was caught alone trading tulips for rose. I thought no one would mind if I would take it from the night, if I would give it to the daylight. But oh, naive was I and my truth became a lie to the villagers of town who loved to trade was right for sensation and when I dreamed she was in a universe, daylight was high. And when I dreamed she was in a universe, I gave up my fight. My fight. My fight. My fight. In the dark or in the night i would love to shout it out but the people they knew too much to care for flower buds. in prison in which i sleep you are the vision that i dreamed the town she became my bride and she expanded time by time and when we married i fake our smile When I dreamed she was the universe A light was high And when I dreamed she was the universe Prachtig, dankjewel Alaska. En uh, ik begrijp, met de C uiteraard, en ik begrijp die heel blokhuis wel, wat een schitterend nummer. En volgend uur, ga je nog twee keer spelen voor ons. En dan hopen we ook nog even iets meer uh, over u te weten te komen. Maar we gaan het eerst weer hebben over het debat van vanavond, want hoe kunnen we er ook omheen? Onze minister-president Mark Rutte, die heeft het vandaag uh, behoorlijk zwaar gehad daar bij het debat op RTL. En om ervoor te zorgen dat onze minister-president de debatten in de laatste week wat beter doorkomt, spreekt debatexpert Lars Duursma vandaag de in van Mark Rutte. Uw oproep wordt niet beantwoord. U wordt doorgeschakeld. Dit is de voorspeel van Mark Rutte. Graag een berichtje na de piep. Toets je na het inspreken van uw bericht voor meer opties. Beste Mark, ben benieuwd wat je vond van het carré debat Zelf vond ik dat je veel beter uit de verf kwam dan tijdens het premiersdebat. Of je uitspraken over Europa handig waren, dat weet ik niet. Maar we zagen bij vlagen weer de Mark Rutte van 2010... Het lijkt erop alsof je beter hebt voorbereid op dit debat. Leuk ook hoe je je liet inspireren door een uitspraak van Tony Blair. Maar één ding snap ik niet. Meerdere keren gaf je aan dat leiderschap vraagt dat je eerlijk bent over de feiten. En ik denk dat iedereen het met je eens is. Deze week kwam je zelf vooral in het nieuws omdat je niet helemaal eerlijk was. Je had, je had een beetje gejokt om bij je eigen woorden te blijven. Zet daar toch een streep onder. Ga verder met je eigen boodschap. Vestig er niet nogmaals alle aandacht op. In een vlek moet je niet schrijven. Genoeg over die vlek. Streep eronder. Tijd om verder te gaan. Nog precies een week tot de verkiezingen. Geniet van die laatste week. Geniet van elk optreden. En luister vooral niet te veel naar wat anderen je adviseren. Tot ziens. Bars. Dat was Lars Duursma, directeur van die en debatcoach... die de voicemail insprak van Mark Rutte met wat goed bedoeld advies... zodat Mark de komende week er goed doorheen komt. En daarmee komen we alweer bijna aan het eerste uur van nog steeds wakker. Nog een uur uh, nog steeds wakker komt er natuurlijk aan na het nieuws van uh, drie uur. Maar tot die tijd kunnen we misschien nog wel even laten horen... hoe het er ondertussen aan toe gaat op de Democratische Conventie. Er komt weer een nieuw iemand op. Kijk, dit is nou het showmuziekje dat je dan hoort. Handkusje van deze beste meneer gaat achter de sprekerstoel te staan. Hallo, I'm Ted Strickland en I come from Duck Run, Ohio. Nou, weet ik dat ook okay. weer. De meneer komt uit Ohio en gaat wel heel Ohio hard schreeuwen. Wat happens when you have a president who stands up for average, working people? Ina Sidney is Gaat nu een verhaal vertellen over een uh, wat oudere mevrouw. En uh, vertelt haar met een goede Amerikaanse glimlach en een klein beetje botox, als ik me niet vergis... Uh daar lekker op los op de, de conventie. Daar heb jij dan weer meer verstand van dan <laughs> ik dat heb. Komt u gaan we uiteraard even schakelen met uh, de conventie in uh, Amerika... met Bertine Moenaf, die daar voor ons onder andere ook zit. En die is ook te volgen overigens via warroomdejaap.nl. Er en, gebeurt wel wat, want ik zag net iemand huilen daar in het publiek. Ja, en straks gaan we dan ook horen... Emmanuel Raam, de voormalig stafchef van uh, Obama... En tegenwoordig burgemeester in Chicago. En later deze nacht, uh, dan gaat het echte vuurwerk plaatsvinden met Michelle Obama, de first lady. Die zal gaan spreken en Obama heeft al tegen zijn dochtertjes gezegd, papa gaat het niet droog houden. Nou ja, of dat zo is weten we niet, want hij zit volgens mij gewoon ergens in een hokje. Zonder dat we erbij mogen zijn met de camera's. Joe Biden, zijn vicepresident, hebben we wel gezien in het... Uh... In, het, in de zaal. Die is heel erg bewust van de camera's. Maar ja, dat moet ook wel volgens mij als je in die uh, samenleving leeft. Goed, uiteraard. Zometeen zijn we terug ja. naar het uh, nieuws van drie uur. En dan gaan we het onder andere hebben over de bezuinigingen op Defensie. Blijf luisteren. Nog steeds wakker. BNL. Nieuws in de nacht.